4 uur. Freddy van Tijn met het NOS ministerie van Defensie wil 11 Chinook transporthelikopters kopen. Dat schrijft minister Hille in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe helikopters kosten samen ongeveer 250 miljoen euro. Defensie moest kiezen tussen modernisering van elf oude Chinooks of aanschaf van nieuwe toestellen. Volgens Hillen kost de aanschaf van nieuwe helikopters weliswaar meer... maar wordt het verschil meer dan gecompenseerd door doelmatigheids- en kostenvoordelen.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 Vrijdag begint in Camp David een bijeenkomst van de acht grootste industrielanden. De G8-top is de eerste voor onder andere de nieuwe Franse president François Hollande. De Russische president Poetin komt niet, maar de voormalige president en huidige premier Medvedev. Naar verwacht wordt zal de top in het teken staan van de eurocrisis. Het Jazz in de Heek festival, dat op 1 en 2 juni zou plaatsvinden, is afgelast. Er zijn te weinig kaartjes verkocht in de voorverkoop, zegt de organisatie. Op het festival zouden onder andere Alan Clark, Hans Dulver en Macy Gray optreden. Jazz in de Heek was na het vertrek van North Sea Jazz uit Den Haag naar Rotterdam de derde poging om een jazzfestival naar de stad te brengen. Mensen die een kaartje hebben gekocht kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer. Droog en helder, minima van 5 graden aan zee tot net boven nul land in maart. In het binnenland kan het aan de grond licht vriezen. Overdag wolkenvelden en zonnige periode en het wordt de graad of 14. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. a different kind of girl Every record sounds the same You gotta step into 6.9 CFM CFM and I say.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 Eu já abri o meu carro neto em som, já tá tudo preparado, vem com a avó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa, me liga mais tarde, vou oh, adorar vão nessa calta, liga mais tarde lá. Olá, até o som, aiada. Me liga, vast wel bembalada. Quero curtir, que consume na madrugada. Dan Olá Que hoje vai rolar o Volar, até o a dá me liga, mas tá te balada. Quero curtir com você, na madrugada, dançar, volar. Que hoje vai rolar o tch, che, che, che, che, tch, tch, tch, tch, tch, tch! Wrap me up beyond with love <laughs> and hold me hold Wrap me up with your love Wrap me up with your love and hold me Wrap me up with your love Wrap me up beyond with The grootste hits van Europe. Not trustworthy, but pretty original. In the Euro Breakdown of CFL, the countdown of the continent.